Nou, vandaag een, een feeststemming. Uh, de conciërge van het jaar. Uh, uitgeschreven door D66 in Goorlen. En uh, ja, het is Arno Verheijen geworden. Arno Verheijen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, hoe, uh, hoe komt het? Wat doet u zo speciaal dat u het geworden bent? Uh, ik doe speciaal de kleuters heel goed in de gaten houden. En dan krijg ik een bepaalde band met de kindjes tot gebracht. Dat is mijn specialiteit. Ja, inderdaad. En wat houdt dat in? Dat ze bijvoorbeeld het schoolplein niet afgaan of dat ze gestoute dingen doen? Nou, het, het gaat het belangrijkste vind. Ik had toevallig een kindje uit Syrië, die is vier, en die zat te huilen bij de zandbak En eh, die riep, met mijn een gaan zitten. En toen had ze verdriet omdat de oma daar in het oorlogsgebied zat. En eh, toen hebben we met twee een beetje zitten kletsen betsen. En nou, dat dan, dan doet ze de waar. Nou, dat is mijn hoofdzaak eigenlijk, hè. Ja, dus het is gewoon eigenlijk een beetje een maatschappelijke functie binnen de, binnen de school. Ja, die heb je er zelf aan geplakt, hè? die maatschappelijke functie. Ja, maar dat zouden eigenlijk meer conciërges moeten doen, de, ja, denk ik zo. Hè? Want ja, de conciërge is een beetje ondergewaardeerd nog steeds. Hè? Ja, ja. Ja, weet je, het is, vroeger werd de conciërge naar de school gestuurd en hoe ze een te zetten. En mocht ze af en toe een kopieken draaien en daar is het mee begonnen eigenlijk. Hè? Ja, maar het is veel ja, dat breder. Dat je het hè? niet meer vergelijken met nou. Nee, inderdaad, het is allemaal veel breder. En nog even een vraag, dan kunt u verder een feest vieren. Hoe lang doet u het al? Hoe lang bent u begonnen, of hoe, ja, in wat voor jaar bent u begonnen met het conciergevlak? Nou, dat moet ik gezegd, eens aan uh, mijn collega vragen, want die, ik, hoe, hoe lang uh, ben ik al concierge? 22 jaar, 23 jaar? Nee. Ik denk plus min uh, 23 jaar, of Zo, en u gaat nog elke dag fluitend naar het werk? Hé, hey, elke dag, met goede zin. Nou kijk, dat is ook de bedoeling. Hé, hey, vier zijn feest en nogmaals van harte gefeliciteerd. Dankjewel.